Nou, er staat weer wat te gebeuren bij Portagora. Vertel, wat, wat is er aan de hand? Er is ook een verhuizing optild. Nou, dat, dat klopt. Portagora die gaat verhuizen. Wij zitten op dit moment in de, de Gorkenstraat 133. Maar dit pand gaat gesloopt worden. En wij moeten er dus noodgedwongen moeten wij dit pand verlaten... En dat betekent dat wij per 1 augustus willen gaan openen op het Koningsplein 218-223. En wij willen daar dus onze kringloopwinkel, onze nieuwe kringloopwinkel, willen we daar gaan vestigen. Dat betekent de komende tijd ja, heel veel werkzaamheden natuurlijk, want alles moet overgehuisd worden naar het nieuwe pand... En uh, dat betekent ook dat we dus op dit moment uh, uh, korting hebben op alle artikelen. En dat wil zeggen dat overal 50% korting op zich zit. Oké, okay, nou heel erg goed. Is het nieuwe pand uh, ja, beter als het vorige pand qua ruimte? Nou, kijk, het, uh, hier zitten we in de Gorkestraat. En als we naar het Koningsplein verhuizen, dan zitten we natuurlijk echt midden in het centrum. Hè. Het Koningsplein ligt natuurlijk bij de bibliotheek, uh, vlakbij het stadhuis. We hebben daar de zaterdagmarkt, waar we natuurlijk ook veel uh, klanten van krijgen. Dus we zitten veel centraler. En uh, ja, goed, dat geeft natuurlijk ook weer uh, nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen biedt dat... Uh, aan de ene kant verlaten we met pijn in het hart dit uh, oude pand... want hier hebben we toch een jaar of dertig gezeten. Maar uh, ja, het nieuwe pand uh, uh, geeft weer uh, nieuwe mogelijkheden... en heel veel mensen in Tilburg zullen het wel kennen, het pand... want het is uh, uh, het pand waar vroeger... De EDA uh, supermarkt die gevestigd was. Dus Oké, okay, ja, door dat... heel veel Tilburgers is dat een heel bekend pand Ja, inderdaad. Dan zegt het net even iets meer. Ja. Dan weet ik precies waar jullie komen. Nou hartstikke goed. Een mooie locatie, dat, uh, dat kan ik wel zeggen. En inderdaad, meer kanditie. Want in het centrum hou je toch net weer even. Wat, ja, misschien ook wel weer wat andere bezoekers binnen hè, die nog nooit geweest zijn. Ja, dat is absoluut waar. En, daar, en, en we zijn ook heel benieuwd, hè, want uh, een nieuwe klantenkring is natuurlijk ook wel weer uh, leuk en spannend. En we hopen natuurlijk, hè, want we zijn onze oude uh, klantenkring natuurlijk ook heel erg dankbaar. En we hopen ook dat heel veel mensen ons blijven bezoeken natuurlijk uh, in het centrum. Uh, veel mensen vragen zich af, ja, hoe zit het dan met parkeren? En uh, nou ja, dat zal wel wat lastiger zijn natuurlijk. Uh, parkeren is uh, niet zo eenvoudig in de binnenstad... Maar uh, ja, mensen kunnen natuurlijk toch met de fiets komen of met de bus. En uh, mensen kunnen de fiets kwijt in de parkeerkelder of gewoon uh, voor de winkel, zeg maar, op het Koningsplein. En uh, nou ja, goed, we zijn druk bezig met plannen maken. En uh, we willen misschien ook een klein stukje horeca gaan doen daar. Maar dat, dat zijn allemaal nog plannen. Dus uh, voorlopig is het zo dat we nu ons richten op uh, de inrichting daar. Maar ook op het sluiten hier. Dus de dat betekent in ieder geval, we hopen dat er veel mensen nu uh, ons nog uh, komen verlossen van uh, uh, ja, de laatste uh, restjes spullen die we in de winkel hebben. En dat betekent uh, 50% korting op alles. Nou, hartstikke goed. Laatste vraag... Uh, misschien een paar stukjes er tussenuit halen. Uh, zijn er wat artikelen dat u zegt van nou, die zijn wel heel erg opvallend, daar moeten mensen maar zeker op letten. En nog eventjes voor, uh, ja, voor welk goed doel jullie het altijd doen? Nou, wij, wij hebben altijd, wij werken altijd voor uh, uh, ja, humanitaire doelen in uh, Kroatië en uh, Bosnië. En wij werken vaak samen met Emmaus. Uh, We hebben nu op dit moment ook een hulptransport uh, met medische goederen klaarstaan voor Syrië. Dus dat uh, moet, uh, ja, in deze dagen moet dat uh, ook gaan, uh, op, op transport gaan. Dus uh, ja, wij hebben eigenlijk altijd de goede doelen gesteund. Uh, wij werken ook samen in, inmiddels met de quiet community... Uh, wat misschien wel belangrijk is voor de vaste uh, uh, uh, klanten is dat wij uh, wel gestopt zijn met onze kledingmarkt. Want wij hadden altijd de eerste zaterdag van de maand hadden wij een kledingmarkt waarop uh, ja, de kleding 50 cent was. En, uh, maar omdat nu alles 50% is, ja, zijn we daarmee gestopt met die kledingmarkt. Oké, okay, nou hartstikke goed. Heel erg bedankt in elk geval. En uh, ja, uh, veel succes op de nieuwe locatie. Ja, zodra wij weer uh, wat uh, nieuwe mededelingen hebben, dan uh, maken we graag weer gebruik van dit medium.